Op meerdere plaatsen in Nederland zijn mensen door het ijs gezakt. In Goes belanden een paar kinderen in het water. Dat was ook het geval in Loosdrecht waar kinderen op een vijver door het ijs zakten. Op de Reewijkse plassen kwam een ijszeiler in de problemen. Twee mensen schoten hem te hulp en een van hen zakte ook door het ijs. De brandweer heeft de twee met een boot uit het water gehaald. Een van hen is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Minister Ploumen heeft een website gelanceerd om geld op te halen voor veilige abortussen en voorbehoedsmiddelen in ontwikkelingslanden. Daarmee hoopt ze de gevolgen op te vangen van nieuwe maatregelen van president Trump. Die heeft 600 miljoen dollar aan abortushulp en verloskundige zorg in ontwikkelingslanden geschrapt. Nederland heeft 10 miljoen euro gedoneerd aan de site.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 Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. De cijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. Most in hand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 27ste jaargang aflevering 4 van vrijdag 27 januari 2017 Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown De top 40 van Europa hier op ZFM Zandvoort. En ik doe het vandaag wederom gelukkig niet alleen Ik denk dat dit een jaar gaat worden dat ik het vaker met z'n tweeën ga doen Zoals vorig jaar was ik eigenlijk alleen maar alleen En dit jaar tot op heden ben ik nog niet alleen geweest Sander, goedemiddag Goedemiddag, Maurice en luisteraars. Ja, hoe is het nou? Ja, goed. Ja, echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, eh. Uh... Ik weet het ook niet. Nee. Hey, vorige week schitterden we van afwezigheid omdat ik een klein griepje onder de leden had. Maar uh, op zich moeten we best wel weer zijn aangesterkt deze week. Ja. Dus mocht ik af en toe hoesten, proesten, kuchen, niezen, tussendoor, excuses alvast, dat uh, hoort er een beetje bij. Ja... Uh, Nee, <laughs> dat is wel heel ranzig eigenlijk, maar dat is boeiend. Deze week in de top 40 hebben we 11 stijgers zitten, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 3 uh, nieuwe binnenkomers. Ed Sheeran is er uh, nieuw binnengekomen, de Chainsmokers en Jack Jones. En het leuke is, zelfs een van die nieuwe binnenkomers staat op een 15e plaats, dus die hoor je pas het uh, volgende uur. Welke dat is, blijf gewoon luisteren. Tot vijf uur zijn we bij hem. Snelste stijger deze week is in handen van Martin Jensen... met Dance 17 plaatsen gestegen. En Clean Bandit met Tears is 16 plaatsen gedaald... en daarmee de snelste daler van deze week. Uit de lijst verdwenen is Britney Spears na 22 weken. Na drie weken is Stevie Wonder al verdwenen... samen met Ariana Grande met Fate. En na 29 weken doen we Lipa met Harder Than Hell... Nou, dat maakt allemaal uh, niet zoveel uit. Want we hebben drie uh, mooie platen daarvoor uh, die teruggekomen zijn. Waarvan één zelfs een uh, vijf, nummer 15 notering. En uh, ja, wat gaan we verder allemaal doen, uh, denk ik, uh, San? Nou, uh, we gaan de top 40 van uh, Nederland behandelen. Ja, rond de klok van half vijf. En uh, natuurlijk uh, veel lekkere muziek. ...en informatie over de artiesten. Nou, dat gaan we zeker weten doen. Eh, rond de klok van uh, kwart van vijf zal de top drie van uh, deze week uh, bekendgemaakt worden. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top drie er vorige week uitzag. Nummer drie. De, de, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week en uh, die weken voor James Arthur op uh, nummer drie met Say You Won't Let Go. De nummer 2 is een ander van de Passenger Anywhere. Goed maar even staat de Clean band samen met Champagne met uh, Rockabye. Deze week gaan we met de nummer 40 beginnen. Dit is uh, Cigala met Give Me Your Love. I made it selfish for to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is last, I will comfort you. Give mm -hmm, mm. so me your love. was dit. Sigala met uh, John Newman. En uh, Now Rogers met Give Me Your Love. Deze week in de top 40 van deze week staat hij op nummer 40. Ondertussen alweer 34 weken lang uh, in de lijst. En het is uh, net aan geen uh, nummer 1 lid geweest. De hoogste notering voor deze plaat is uh, nummer 2. Hey, we gaan snel door met de nummer 39. En die komt van uh, Nederlandse bodem. Het is een handel van uh, Yellow Class. Aan met uh, Jade Lauren. Met uh, Love and War. Maurice Mulder. betrouwbaar, maar wel origineel. You've got a hold on me. Don't even know your power. I stand a hundred feet. I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more.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 De nummer 36 van uh, deze week, Shawn Mendes met uh, Mercy. Ondertussen alweer uh, 16 weken lang in het lijstje. De hoogste notering van hem was uh, de nummer 15. Prachtige plaat, uh, de nummer 36, de Shawn Mendes met uh, Mercy. Hey, wij gaan door naar de eerste nieuwe binnenkomer van uh, deze week... en die vinden we op een uh, 35e plaats... En deze Britse in Londen woonachtige Jax Jones is een producer en tekstschrijver. In 2013 verschijnt zijn eerste productie Go Deep. Het succes daarvan staat in schril contrast met dat van I Got You wat hij later opneemt. Nou, de samenwerking met Duke Dumont bereikte toen in 2014 net niet de top 40 lijst in Nederland. Eind 2016 maakte hij samen met Ray de track You Don't Know Me... En die track die is nu in de derde week van, uh, uh, vierde week van januari binnengekomen in de Europese hitlijsten. En goed voor een uh, 35e plaats. De Euro Breakdown.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 We zitten bij de uitzending even om door uh, te, te praten. Wat een toepasselijk nummer. Hey, de nummer 32 zit van uh, Martin Garrison, uh, Weber Rexha met In The Name Of Love. En daarvoor hoorde je de nieuwe binnenkomer, de nummer 35. Jack Jones met You Don't Know Me. En de vrijdagavond is weer uh, de Boys' avond, hè, San? Ja, zeker. Dus vanavond moeten we weer met z'n allen de Boys of Holland gaan kijken. Zoals uh, echte muziekliefhebbers uh, doen. En uh, ja, ik denk dat Sander en ik wel op uh, dezelfde lijn liggen... met wat onze uh, persoonlijke favoriet uh, is uh, in de voice. Ja, ik denk uh, Pleun en Isabel sowieso. Uh, ja, ja, ja, Ik zat meer te denken aan uh, Jerry, maar nee. Ja, en Jerry natuurlijk, onze Rag -man. <laughs> Ja, Rag dat heeft hij zelf fucking goed gedaan, hè, Dat so. Rag human. Uh, de, hij staat ook uh, nog steeds in de top 40 lijst. De, de tweede uur uh, zal hij uh, voorbij komen, Daar staat uh, klaar. Maar uh, vanavond inderdaad weer uh, de voice. Ik ben benieuwd uh, wie er uiteindelijk uh, gaat winnen ja maar dan weten we over een paar weken pas. Ja, vorig, ik vorig ik, ik jaar denk Jerry al... niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar vorig jaar was het best wel makkelijk om te raden. Toen zaten we ook allebei al van, nou, OG. Ja, of was een keer de al OG. Nee, vorig jaar heeft OG gewonnen. Ja, ja. zo kort nog maar. Ja, volgens mij ja. was het vorig jaar. Nee, dat kan, dat kan. Ik geloof je meteen. Nee, nu zaten we eigenlijk ook al gelijk op één lijn van, nou, OG. Ja, en ja, uh, dit jaar uh, is het wat lastiger... Ja. Nou, ik denk dat we dat, dat niet dat zo dat moeilijk dat is. Ik denk dat ook he? nog wel kans maakt, hoor. Ik denk het ook wel. Even kijken, het eerste seizoen was uh, Ben Sanders. Ja. Het tweede seizoen was uh, Iris Kroes. Ja. Het derde seizoen, Leona van Ja. Het vierde seizoen, oh, dat is mijn favoriete, Julia van der Toorn. Ja. seizoen vijf, dat was twee jaar geleden dus, Ogin. Oh, O, Ogin. Oh. vorig jaar was het maan. Oh ja, Maan. Ja, oké. Okay. Ja. Maan de Steenwinkel heet ze. Ik wist die achternaam niet eens. Nee, ja, we kennen er alleen als Maan. Dat ja. is ook een goede zangeres. Maar ik denk dat uh, um, Pleun uh, dit jaar gaat winnen. Ja, ik, ik zet daar ik, mijn geld heb, op ik in. Ik heb een twijfel tussen Pleun en Kartel. Nee, katel wordt het niet, joh. Die, die zit al de hele tijd in die de gevarenzone. Die moet lekker optieven met de Franse ge gezeik. Ja, ik versta er geen ene moer van. Dat is wel en, uh, het nadeel. Op. Ze verkracht die nummers alleen maar. Ja, het is wel het nadeel. Ze zingt alleen ze maar verkracht maar. alleen maar nummers, joh. Ja. Echt, en dan gaan ze zingen over uh, nummer van... Van Gus Miuwens. Brabant. Ja, Parijs. Ja, zo ja, de meter op. Dat nummer heet gewoon Brabant, weet of, je? Of Adel met hello. Ja, hallo. En dan denk je... Bonjour. bonjour. <laughs> en dan zit je gewoon hello. Ja, dat, dat snap ik ook niet. Nee, dan heb je van die prachtige nummers... Die gaat ze dan gewoon in het Frans verkrachten, waardoor... Ja, nee, ja, ik noem het verkrachten, want ik versta A, geen 1, e, de fuck van Frans. Maar je kan en, en B, die, die, die originele nummers, die zijn gewoon zo super mooi. En ik denk als ze dat gewoon bij het origineel had gehouden, dat het gewoon nog beter uitkwam. Want ze kan wel zingen. Ja, dat wel. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken vanavond dus. Hé, hey, uh... Ja, zullen we maar een plaatje gaan draaien? Of heb je nog wat anders leuks? Nee, uh, een lekker plaatje is altijd goed, hè? Nou, ja, ja, ja, ja. Um, ja, de nummer 32 hadden we net. 31 slaan we even over. We gaan de nummer 30 voor je draaien. Nummer 30 is in handen van Calvin Harris samen met Rihanna. En Rihanna was ook een beetje, ja, de, de tijd geleden alweer, hoor. Veel verhalen erover weer. En um, had ze een, een jurkje aan waardoor je de, waar je de borsten helemaal zag en zo. En, uh, nou ja, we, we kijk gewoon even op internet en zie uh, je. Het allemaal. De nummer 30 ga ik voor je draaien. Kelvin Harris samen met Rihanna met de This Is What You Came For. Baby, this Is What You came for. Every time she moves. And watching her, but she's looking at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 29 van deze week. Mike Perry met uh, The Ocean. En hij heeft het niet alleen gedaan. Samen met uh, Shy Martin. En we zijn alweer door de eerste kwart uh, van de lijst. Uh, der uh, lijsten. En dat betekent dat we naar uh, zonder uh, Lijstje gaan. En die weten er uh, meer over te vertellen. Over de platen die we wel en niet hebben gehad. Te beginnen met uh, de nummer 40. Op nummer 40 vinden we vinden we Chigala featuring John Newman en Now Watches met Give Me Your Love. En op nummer 39 vinden we Yellow Claw featuring Jade Lowen met Love and War. Op 38 vinden we Calvin Harris met My Way. En op 37 Clean Bandit featuring Louisa Johnson met Tears. Op 36 vinden we Sean Mendes met Mercy en Nieuw Binnengekomen deze week op 35... Jack Jones featuring Rai met You Don't Know Me... Op nummer 34, The Chain Smokers, Vistwing, Poopy Rain met All We Know. En op nummer 33, Ellie Golding, Still Falling For You. Op nummer 32, Martin Garrix en Bebe Waxer met In The Name Of Love. En op nummer 31 vinden we Ariana Grande en Nicky Minaj met Side To Side. Op 30 Kelvin is en Rihanna met This is What You Came For. En we hebben hem net gehoord. Op nummer 29 Mike Perry featuring Shy Martin met The Ocean. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 28 vinden we dan Tavlo met uh, Cool Girl. En op 27 Nile Horner met Distaan. Maar wij gaan luisteren naar de 26. En de 26 is een nieuwe binnenkomen van uh, deze week. De Chainsmokers is dit met uh, Paris. ...Paris, Parijs, hoe je het wilt noemen... ...in ieder geval nieuw binnenkomen op 26. We I in don't we know if it's fair, but... ...I thought, how could I let you fall by yourself... ...well, I'm wasted with someone else... ...if we go down, then we go down together... They'll say you could do anything They'll say that I was clever If we go down Then we go down together We'll get away with everything Let's show them we are better Let's show them we are better Let's show them we are better, we are better. Like We're staying in Paris To get away from your parents You look so proud standing stay in 26. De Chainsmokers met uh, Paris. En als je nou wie waren de Chainsmokers ook weer. Je kent het nog wel uit 2014 met de hashtag selfie. De heel bekend nummer geworden helemaal in het uh, uitgaansleven. Uh, maar nu dus uh, nieuwe single van hun. Paris, nieuw binnengekomen op uh, 26. Noor met de nummer 25 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met uh, The Greatest. Nummer 25 dus van deze week. Kendrick Lamar samen met uh, Sia met The Greatest. Nummer 24 slaan we even over wie dat is. Dat uh, hoor je zo direct van uh, Sander Leisje. Wij gaan de nummer 23 draaien van deze week. Dit is Kygo samen met Julia Michaels met uh, Carry Me.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 down.